Ik ga even nog heel kort door de presentatie van de vorige keer, gewoon in twee minuten dan weten de mensen die er niet bij waren... wat er gezegd is... en de anderen die het wel weten natuurlijk... Worden het toch even wordt het geheugen even opgefrist. Want het is toch een ingewikkeld onderwerp. Het fundament. Dat lees ik weer voor, want dat is heel belangrijk. Openbaring 21, vers 10, 11 en 14. En een van de zeven engelen... die de zeven schalen hadden... vol van de zeven laatste plagen... kwam daarmee toe...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 en nu heb ik een eenvoudige vraag bouwt de christelijke kerk op het fundament van de apostelen of van de kerkvaders ja, ja wij weten de antwoorden hier wel, denk ik ik wil de kerkvader niet en niet doen want, of niet, niet, niet klein neer, want die hebben natuurlijk heel veel heidendom weten te overwinnen maar ja, ze zijn ook wel een beetje ontspoord misschien wel heel erg ontspoord terug naar het Hebreus denken het probleem met het christendom is, en dan zeg ik het uh, in mijn beleving niet overdreven. De leer van het, het christendom is een grabbelton van de leer van Yeshua. Van de Griekse filosofie, vooral Plato. Van de Griekse cultuur. En ook het afzetten tegen het jogendom. Dus als wij terug willen naar het denken van Yeshua en de apostelen... Ja, dan zullen we toch hier afstand van moeten nemen. En hebben wij dan houvast aan het Jooddom? Ja, die hebben na 70 na Christus ook wel een hele bijzondere ontwikkeling doorgemaakt. Dus daar kunnen we ook niet zomaar 1, 2, 3 alles van overnemen. Dus we moeten echt helemaal terug naar Jezua, naar de apostelen, naar hun fundament. Nou, ik probeer in mijn eigen leven dat te doen... En je merkt steeds dat je stapje voor stapje een soort alia doormaakt. Dat je wegkomt uit het oude denken. En dat je stapje bij stapje ook weer een nieuw denken aandoet. Ja, een van de keren dat ik hier was... toen was er iemand en die had het over... ...je ziel, die gaat niet naar de hemel. En ik dacht van, wat krijgen we nou? Dat is die mannen te beweren? Dat kan niet. Maar ja, ik ben wel een beetje onderzoeker... ...dus ik dacht, ik moet toch even nakijken. Die man had gelijk. Hij had, ja, hij had gelijk... Dat was waar, het staat niet in de Bijbel. En ontdekte uh, ontdekken, ja, dat kwam bij Plato vandaan. Maar toen ik dat uh, de vorige keer zei, waren toch mensen een klein beetje geschokt. Ja, die waren echt een beetje bedroefd. Maar die hadden zich zo op ver, verheugd, van als ze onder een auto komen... gaan ze direct uh, op het spelen in de hemel. Nou, ja, dat is niet zo. Ik denk dat wij in een tijd leven waar we terug moeten... naar uh, één kudde en één herder... Ik denk dat we dus heel erg terug moeten naar de apostelen. En dat moet het Christendom doen. En ik vind dat dit Joden dat ook moeten doen terug naar Yeshua. Ik heb met de, de mensen van deze gemeente... met André en Wim en hun vrouwen... hebben wij een paar keer nu vergaderd. En ik noem die vergadering altijd de 95 stellingen. Het Christendom is natuurlijk opgeschrikt 500 jaar geleden... Door Luther met zijn 95 stellingen. Ik vind dat er weer 95 stellingen aan de deur van de kapel. En in iedere gemeente en iedere kerk moeten die 95 stellingen weer komen. En er zijn een andere stellingen. Want de reformatie is niet af. Wij moeten terug naar Jeshua. Terug naar het woord. Terug naar het zuivere woord. En weg bij alle filosofieën en, en theorieën die er bedacht zijn. En ik geloof dat de eeuwige ons zal zegenen erin. Ik heb uh, vijf hoofdstukken, zal ik maar zeggen, vijf, vijf onderdelen. En de eerste, de, de vorige maand hebben we het gehad over punt 1. En dat ging heel erg over de Griekse filosofie. Wat zegt Plato nou? Ja, dat je een onsterfelijke ziel hebt die in je lichaam is opgesloten. En als je sterft, dan komt die ziel weer tevoorschijn. Of wat ook in het de, de Griekse denken heel erg sterk is: dat is de allegorie. Dus er gebeurt wat en dat heeft dan niet de betekenis van de gebeurtenis. Maar dan moet je dat gaan vergeestelijken. Binnen de theologie is er een discussie. En daar hebben ze toch één tekst ontdekt van Paulus. En de twijfelen misschien is dat dan wel een allegorie. Nou, als je de gemiddelde prediking van uh, is wat minder... maar zeker in de evangelische wereld, in de Pinksterwereld... er wordt bijna niet meer uit het woord gepredikt. ja, Er wordt een tekst voorgelezen en dan wordt er gefantaseerd. Er wordt heel veel gefantaseerd, dus stoppen met fantaseren. We hebben een woord van God. Ja. Nou, dat is punt één. Ik ga het vandaag het heel erg hebben over Griekse cultuur. En die zet ik natuurlijk af tegen de Hebreeuwse cultuur. Dan weten we goed het verschil. Het is wel een ingewikkeld verhaal. Misschien moeten we daar nog een andere keer ook nog wel eens over praten. Want het gaat over een aantal punten. Ik noem zeven punten. Ja, en ieder punt, daar kun je gewoon een boek over schrijven. En dan kom ik daarin, ga ik er tien minuten doorheen. Dus ja. Het is een begin. En dit komt, punt drie, komt de volgende keer aan de orde. Het christendom heeft zich ontzettend afgezet tegen het jodendom. Zij willen met alle geweld niet op joden lijken. Dat was van honderd aan Christus was dat al een belangrijk streven, het niet op joden lijken. Dus alles wat daarop leek, dat moet je niet doen. Dus vast geen Pesach vieren, want dan kon je onmiddellijk zien, oh je bent een jood. Dat is uh, 150, maar Christus was dat al helemaal van de baan. Moet je je voorstellen, zo snel. Al. Dus de, de volgende keer. Dan heb ik zeven principes om de Wijbel uit te leggen. Daar hebben we er twee van gehad. En dan Alia. Wij moeten toch terug naar Jeruzalem, zal ik maar zeggen. Maar dan in elk geval in ons denken. En is wat we blijden. En zoals we ons leven inrichten. Terug naar Yeshua. Terug naar de Apostelen. Dat is onze Alia. Ik ga nu met de Griekse cultuur. Ik begin beginnen bij punt 1. De Grieken die houden ontzettend van definiëren, analyseren, indelen. En anders kunnen ze niet leven, dat is dat zo belangrijk. Als je goed kan denken, dan ben je iemand. Dus dat is de hele cultuur is rond denken geordend. En dat is eigenlijk onze cultuur ook. Als je een slimmerik bent, als je professor bent, dan sta je toch in de beleving van mensen. Ben je wat belangrijker dan dat je gewoon metselaar bent. Het is jammer, maar het is zo. Of stel dat je gewoon boekhouder bent, ja, dat is ook niet veel. Maar als je prof bent, dan ben je, dan ben je iemand. Dat is echt de Griekse manier van denken. En de Hebreeuwse cultuur is. broeders, wat moeten we doen? Wat gaan we doen? De Heilige Geest wordt uitgestort op de 120 mensen in de bovenzaal. En dan gaat Petrus, de, de leider. Petrus, echt de topmanager. Die staat op. En die gaat handelen. En dan zegt hij: dan Gaat hij een predik houden? Predik in houden. En zegt hij: broeders. Dan zegt hij: Die 3000, 5000 mensen die hem horen. Die zeggen: Mannen, broeders, wat moeten we doen? doen? En die zeggen niet van: Ja, Yeshua, van wat voor materiaal is hij nou eigenlijk gemaakt? Dat zeggen de Grieken, de kerkvaders. Wat voor substantie is Yeshua? Heeft hij nou een goddelijke substantie of een menselijke substantie? Dat, dat, dat zeiden ze niet. Wat moeten we doen? De kerkvaders die gingen daar over tobben. Wat is dat nou? En als die kerkvaders nou het geweten hadden... de Bijbel goed kunnen, kunnen, hadden kunnen lezen... en het begrepen hadden, dan staat het er gewoon. Want staat... Hij is, Yeshua is de zoon... ...des mensen, de zoon van Adam... Van, ...hij is de stoffelijke, staat er in 1 Korinthe 15... ...hij is de stoffelijke. Dus het is gewoon mens... ...en dan staat er ook in 1 en, als de, ...en daarna dan is hij opgestaan, hij is dood, is hij opgestaan... ...en is hij de hemelse mens. Ja, zo eenvoudig is het. Ja, het staat er. Ja, en het is ons niet geopenbaard... ...hoe een hemelse mens in elkaar zit... Wij weten wel hoe een aardse mens in elkaar zit. En de wetenschap zegt inderdaad, het is materie. Hij is een mens. Hij is de zoon van Adam. Dat betekent, hij is gewoon net zoals wij, stoffelijk. Hij is aan ons volledig gelijk. En dan is hij de hemelse mens geworden. Toen. Wat ook bij het analyseren hoort, dat is wij willen graag iets in de tijd weergeven. Onze Griekse manier van denken wil dat graag. Dus wij vragen ons af van... Uh, hoe gaat de toekomst eruit zien? Wat gebeurt er nou eerst? En uh, wat later? Dus dan zijn er mensen die... Uh, precies weten hoe het, uh, hoe het... ervoor staat. Jezus komt ons... eerst ophalen. Dan krijg je een grote verdrukking. En dan gaat er iets met het volk... Israël gebeuren. En dan... Prachtig. Het is heel fout. Want het, het zet... de heilsgeschiedenis... die zet hij in een, in een tijdskader. En in het Hebreeuws denken, gaat het niet over het tijdskader? Dan gaat dat, wat moeten we doen? Een ander, bijvoorbeeld, de zeven gemeenten van Klein-Azië... waar de brieven van Johannes de openbaring aan gericht zijn... daar wordt dan gezegd, want we willen zo ontzettend graag een indelen in de tijd... en zeggen, ja, die zeven gemeenten, dat zijn zeven tijdsvakken. Oh, en nu zijn we het laatste tijdvak, dus wij zijn nu Laodicea. Wordt er beweerd... Ja, maar we willen zo graag indelen in tijd. Stoppen ermee. Een ander ding is... omdat je Grieks redeneert... en die redenering is goed of die is fout. Die is waar of die is niet waar. En zo gaan we dan ook met de Bijbel om. Het is waar of het is niet waar. Maar zo zit vaak de Bijbel niet in elkaar. Yeshua heeft zo ontzettend veel geopenbaard... En bij het jodendom is de waarheid veelzijdig. Je kunt niet zomaar zeggen dit is het of dat is het. Ik vraag dan wel eens aan mijn dochter, hebben ze dat goed vertaald? Dan zeggen ze, ze hebben het niet fout vertaald. Maar is het goed? Nou, je kan het ook nog zus vertalen en dan kan je zo vertalen. En dan komt er veel grotere rijkdom uit. Dus ja, ja, ja. Dus als je dat niet weet, dan wordt het een beetje armoedig. Ik ga er aan voorbij, want daar is natuurlijk heel veel over te zeggen. Volgende punt, drie... De Griekse cultuur is heel sterk hiërarchisch. Dat is ontzettend. Dus in de recordtijd heb je de paus tot en met de lekenbroeders... met een hele scala aan kerkelijke lieden ertussen. In het uh, Hebreeuws denken is iedereen gelijk. Hooguit hebben we een andere functie. Een hoge priester staat niet boven de gemiddelde leek. Hij heeft een andere functie. Dat is het denken. Paulus die heeft een maakt op een gegeven moment één hiërarchie. Helemaal bovenaan staat... Yahweh, onze God, de eeuwige. Daaronder Yeshua. En dan de man en dan de vrouw. Ja, en over die laatste kan je nog weer discussiëren. Dat gaan we niet doen. Hè, want bij God is iedereen gelijkstater. Dus, nou, dus wat, de, wat de ellende is... als je in die Griekse cultuur zit... en wij komen al, nou, en ik al heel lang in allerlei gemeentes... En dan lijkt het erop dat de oudste die boven je staat, die is verantwoordelijk voor jou. Dus jij moet er naar luisteren en je moet precies doen wat hij zegt. Want hij is verantwoordelijk voor je zielenheil. Dus op een gegeven moment gaat het zo ver dat mensen echt... Ja, ik had liever een gele auto. Maar ja, de blauwe, die was er bij de... En dan gaat die oudste mee en zegt... Ja, nee, we nemen toch de gele. Want de heer bepaalt weer bij de gele auto. Ja, dwaasheid... Wij hebben zelf een relatie met de evige. En er kan een paus of een priester of ik weet niet hoe ze allemaal heet. Want ik kom niet uit de Roomschap die ik weer, Er kan er niks aan doen. Ook een voorganger en een oudste die kunnen er niks aan doen. Ieder mens moet een relatie hebben met de evige. Punt. Amen. Sterk hiërarchisch. Iedereen gelijk. Punt vier. God is almachtig. De, en dat betekent dan, dat is Grieks denken, dus dat betekent dat de mens geen macht heeft. En dan kom je op de gedachte van: ja, als de mens geen macht heeft, want God heeft alle macht, dan als wij ons bekeren, dan is dat eigenlijk niet onze wil, maar dan is dat voorbestemd, de predestinatie. De. ...zwaardere gereformeerde richtingen... ...en pas hoorde ik nog een dominee uit de richting... ...was nog een jonge man... ...en die zei het is hoogmoedig als je je gaat bekeren... ...want dat kan je niet, want God die moet dat doen... En ...want hij weet alleen wie er uh, zich zal bekeren. Of wie hij bekeert, zegt hij dan. En het Hebrews denken is heel anders... ...en die zegt, God heeft zijn schepping niet helemaal afgemaakt. Hij is almachtig. Maar hij heeft wel een stuk van zijn macht weggegeven aan de mens... En die mens mag daar vrij over beschikken. Maar het is wel de bedoeling dat je met die macht die je gekregen hebt, volledig hem dient. Maar hij is vrij. Hij kan zelf beslissen of hij de Eeuwige wil volgen of niet. Nou, dat staat natuurlijk heel haaks op het hele gereformeerde denken. Nou, in die 95 stellingen moet dit ook wel een stelling zijn, vind ik. Die hier een eind aan maakt. Punt 5. In het Griekse denken is het zo, als je nou maar intelligent genoeg bent, dan wordt de wereld steeds beter. En de wereld wordt dan steeds volmaakter. En dan op een gegeven moment dan is de mens ook zo goed geworden dat je ook geen oorlog meer voert dan, nou, dat is Griek denken. Wij denken, zo horen wij natuurlijk ook iedere keer over ons heen komen, als de radio aanzet, dan is er een soort streven naar vooruitgang en verbetering. Maar dat gaat niet lukken. Het Hebreeuws denken, is de cyclisch. God begint met Adam in het paradijs. En dan ga je helemaal naar de andere kant van de Bijbel. En dan zie je dat God weer bij de mensen woont in het nieuwe paradijs. Dan heel dat stuk daartussen, dat is één grote tocht van Adam in het paradijs, van de zonde naar die nieuwe situatie. Snap je? Dat is cyclisch denken. Bijvoorbeeld, het gaat heel erg fout met iemand, iemand in de Joodse gemeenschap. Het gaat heel erg fout. Hij moet zijn land verkopen. Het gaat nog meer fout. Hij moet ook zichzelf en zijn gezin, gaat hij in slaven Maar, na 70 jaar komt de grote dag en dan krijgt hij alles weer terug. En het begint gewoon alles weer opnieuw. Hij mag beginnen met zijn land weer zelf in bezit te nemen. Te zaaien. Er is dus een cyclus. Het gaat weer terug. De mens is wel zondig. Ze komen in Babel terecht. Maar ze worden weer uitgeleid. En God begint opnieuw met ze. Dat is cyclisch denken. Het gaat verkeerd. Maar God brengt de mens waar die hoort. God zal ook nooit zijn plan opgeven. Ook met het paradijs waar adem uit is, waar even uit zijn gegaan het zal weer terug gaan naar de nieuwe hemel en nieuwe aarde nieuwe paradijs zie ik die denken, ik ga er nog even een paar teksten op noemen gele kom ik nog even terug nummer zes in de Griekse wereld gaat heel erg veel over denken denken is heel complex want sommige dingen zitten heel erg ingewikkeld in elkaar, dus wat doen ze dan dan gaan ze één dingetje bedenken want dat kun je nog net aan met je verstand, soms ook niet, maar dan beperken ze zichzelf. Dus alles wordt vanuit één gezichtshoek benaderd. Altijd, heel vaak. En in het uh, Hebreeuws denken, je kan het van de ene kant bekijken, maar je kan het ook van de andere kant bekijken. Je kan het zus bekijken, maar je kan het ook zo bekijken. Dat heeft altijd zoveel kanten. Het is ook zo groot Gods wereld en Gods denken dat gaat ver boven ons verstand. Je kunt dat niet eenmaal en zeggen. Nou, we gaan het even zo doen. Ik geef daar zo meteen een voorbeeld van. Want die voorbeelden die zie je nu in de heel veel kerken en ik ben daar heel erg van geschrokken, zoals dat nu nu gaat. Ik geef over allebei even een voorbeeld zo meteen. Als je naar de tekst kijkt, gewoon een Griekse tekst. Daar vind je dingen in die niet belangrijk zijn. Die staan er gewoon, en daar moet je ook niet te ver, niet te diep over nadenken. Het is gewoon opgeschreven, het regende vandaag. Maar dat betekent helemaal niks in zo'n tekst. Soms wel, maar ook niet altijd. Nou, als wij nou de Bijbel lezen met onze Griekse ogen. Ja, we hebben misschien niet zo'n echt Griekse oog meer. Dan hebben we de neiging. Om, nou, dit stukje begrijp ik niet, dat is ook niet belangrijk. Dat gaat dat wel het regen, maar het kan eens goed droog zijn. Dus lezen we lezen gewoon verder. Dus wij, en in de Hebreeuwse tekst... ieder woordje, ieder kommaatje, alle leestekens is buitengewoon belangrijk... je kan niets weglaten. Je kan niets weglaten. Maar we, zo lezen wij de Bijbel niet. Ja, wij nu wel. Maar heel veel christen niet. In de Griekse tekst heeft de neiging... om de tijdsvolgorde der dingen goed op te schrijven. Nou, dat is in het uh, Hebreeuwse denken totaal niet zo... Van de week las ik Hosea en dan uh, zie je wat God allemaal met dat volk van plan is. Dat is niet zo best, God is heel boos. En dan kom je bij Hosea 6 en dan gaat een hele wereld open aan genade en liefde, vergeving. Dan gaat het, wordt geprofiteerd over de Messias. En hoofdstuk 7 gaat het weer verder met wat God van plan is. Dat is, dat is Hebreeërs. In het midden, in de kern van de zaak, staat waar het echt om draait. En dat is de goedheid van God. Zijn vergeving. Zijn Messias. En daar is, er is ontzettend veel over te vertellen. Er zijn twee tijden in het Hebreeuws. Een handeling is voltooid. Of het is niet voltooid. Nou, wij hebben acht tijden. Zoiets. Wij hebben een heleboel. Hè? Verleden tijd, toekomende tijd. En dan, dan voltooid verleden. Het is, bij ons hebben we een heleboel. Daar hebben ze maar twee. Dan nou, is er een probleem. Want als God nou profiteert. Als God nou zegt... Dit gaat er gebeuren. En hij heeft het vaak gezegd. Is het dan voltooid of niet voltooid? Ja, het is voltooid. Dus dat staat in de verleden tijd. Het moet nog in de wereld gebeuren. Maar vaak staat het dan in de verleden tijd. Want het is gebeurd. Bij God staat het vast. Dus dan staat er dat Yeshua is voor de grondlegging der wereld geslacht. Ja, dat begrijpen wij gewoon als Griekse mensen niet. Want zeg, wat is er toen gebeurd dan? Nee, het stond bij God voordat hij de wereld schiep... ...helemaal vast dat Yeshua voor onze zonden zou sterven. Daar zijn boeken over geschreven. Als jullie nu onthouden dat het niet chronologisch is... ...dat er ineens iets heel anders kan staan... ...nou, dan zijn we wel heel blij. Toch? Ja, dan nou, ga ik even op uh, vijf. het denken in... En dat doe ik vanwege die uh, ziel die niet uit de hemel gaat. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof. Genesis 2, vers 7. Want het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaat. Zo werd de mens tot een levend wezen. En daar staat de mens werd een ziel. De mens, en daarvoor staat dat de zee wemelde van de zielen. Van de levende zielen. Dus dat zijn de, de vissen en de, de schildpadden en weet ik wat er allemaal in de zee zit. De mens is een ziel. En dan weer dat cyclisch denken. De mens gaat dood en wat staat dan? De mens is van stof. Hè? De mens is uit stof geformeerd. En het stof keert terug naar de aarde zoals het was. En de geest keert terug tot God die hem gegeven heeft. En dan zeggen sommige mensen, zie je wel, God heeft de ruach in hem geblazen. Nee, dat wordt wel bij geest vertaald, maar er staat echt levensadem en niet ruach. Ja, God heeft de levensadem in de mens geblazen en als hij dan doodgaat, gaat de stof naar de aarde. En de adem die hij van, van God heeft lever, van God gaat weer naar, naar God toe klaar. Alles komt weer zoals het, zoals het begonnen is, zo is het weer. De toestand van de doden... Psalm 6, vers 6. Want in de dood is er geen herinnering aan u. Psalm 49, vers 12. Toch blijft de mens in al zijn aanzien niet bestaan. Hij wordt gelijk aan de dieren die vergaan. De doden zullen de heren niet prijzen. Evenmin al wie in de stilte neergedaald zijn. Maar dan denk je natuurlijk, wat gaat er dan gebeuren? Dus toen ik deze dingen las... nadat ik hier was geweest... Toen, dan valt hij toch op... ja. en dat zijn er nu drie... maar dat staat er misschien wel tien of twintig keer. Dus daar kan je niet bij onderuit. Het is niet zo... de, de psalmdichter uh, heeft zich even vergist. Hij wist het even niet. Nee, dat staat er heel vaak... en heel precies. Dus ja, dan kom je toch tot de ontdekking... dat dat naar de hemel gaan en spelen op een harpje... dat is er niet bij. En dan zegt Jezaja... Ik vind het een prachtige tekst. Uw doden zullen leven. Op de jongste dag. Als Jezus terugkomt. Dan zullen de doden levend worden. Ook mijn doodlichaam. Dat zegt dan Jezus. Ze zullen opstaan. Ontwaak en juich. Die woont in het stof. Want uw douw zal zijn als dauw Op jong, fris groen in de aarde. Zal de gestorvenen baren. Dus iedereen wordt weer levend. Het grappige is dat veel uh, reformatoren die een taalkundige achtergrond dit ook zeggen. Men heeft geen onsterfelijke ziel, hij is een ziel. Maar toch is dat helemaal ja, weggegaan. Dat uh, ook uh, in de reformatie wordt dat niet meer geleerd. Terwijl uh, iemand als Tindeel en ook Luther, die waren er heilig van overtuigd dat de mens geen ziel heeft, maar een ziel is. 1 Quinten 15, vers 45 tot 49. Zo staat er ook geschreven. De eerste mens, Adam, is geworden tot een levend wezen. De laatste, Adam, tot een levendmakende geest. Het geestelijke, echt, is niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna komt het geestelijk. Dus eerst het Adam, het stoffelijke. Daarna het geestelijke. Het hemelse. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. Dus Adam is stoffelijk. Wij zijn stoffelijk. Jezus, Stoffelijk. De zoon van Adam. De tweede mens is de Heer uit de hemel. Wie is de Heer uit de hemel? Dat is Yeshua. Uit de hemel. Toen was die, zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. De hemelse is Yeshua. En voor ons staat dat wij gelijk aan hem zullen zijn met een hemels lichaam. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben... ...zoals wij ook het beeld van de hemelse dragen, Nou, dat is het evangelie. Hij komt in de heerlijkheid terug. Ja. Koning. Met zijn verheerlijk lichaam. Er is een, een lering en er is een meneer die heet Darren Huffert En die heeft een boek geschreven. En dat boek heette De Onbegrepen God. En dat is helemaal geschreven vanuit het idee van God is liefde. En dan nou zegt hij... Uh, die man, uh, Darren, is vader van drie kinderen. Drie meisjes. En hij zegt dan, zoals ik voor die meisjes zorg, zo zorgt God ook voor ons. En dan gaat hij van daaruit redeneren. Hij stoort zich niet wat er in de Bijbel staat. Dat is zijn leidraad. Deze, dit boek, dat is een bestseller in Amerika. In Nederland ook. We hebben een heleboel vrienden en van verschillende kanten hebben wij dit aangereikt gekregen. Zo van dit is een fantastisch boek. En dat zijn mensen die dus al jaren op de weg zijn, die oudste zijn geweest in gemeente, die voorgangers zijn geweest. En die zeggen: wat een fantastisch boek is dit. Nou, ik heb dus letterlijk een paar zinnen eruit overgehaald. En als je naar de Evangelische Pinkstergemeente luistert, dan wordt er heel vaak gezegd: God is goed. Nou, hij is goed, het staat er. Maar het wordt zo van één kant bekeken. En als je dus daarin zijn gedachtegang volgt, dan komt u op de zinnen als... God is niet onzagwekkend. Want dan kun je geen relatie met hem hebben. Nee, ik begrijp wel, als ik heel onzagwekkend tegen mijn kleine kinderen zou hebben gedaan... dan zouden zij misschien wel bang in een hoekje zijn gaan zitten. Dan heb ik geen relatie. Maar in de Bijbel staat dat wij een onzagwekkende God hebben. Hoe je het bent of keert, dit is niet volgens de Bijbel. En de Bijbel is onze leidraad. En niet het geredeneer van wat wij soms doen. En wat meneer Derren Huffert heeft gedaan. Als we zeggen dat God ons wil gebruiken... dan zeggen wij feitelijk iets afschuwelijks over zijn hart. Want ja, een vader die wil zijn kind niet gebruiken. Maar ik ben heel blij als ik merk dat ik iets doe... dat de vader wel gevallig is. Als ik gebruikt word in zijn dienst, daar ben ik heel blij van. Dus ja, waar gaat dit over? Staat dit niet zo in de Bijbel? Dat we knechten van hem zijn? Dat staat er toch? Dan de derde. De gaven die je hebt ontvangen zijn bedoeld om een vreugde door te ontvangen. Niet om hem te dienen. Nou, dit is, dat is te gek voor woorden. Dat iemand dat heeft bedacht. En dat, die dat, dat dat een bestseller is. En dat heel de christenheid daar, daar achteraan loopt. Kortom, die 95 stellingen, die moeten er echt komen. Die moeten er komen. Dit kan niet meer. God houdt niets voor zijn kinderen verborgen. Oh, moet je over de eerste tekst van de Openbaring. Daar staat: God heeft een openbaring gegeven aan Jezus, en Jezus geeft die openbaring dan weer door aan Johannes. Dus wat Johannes heeft ontvangen, is door God geopenbaard via Jezus. Maar er staat niet dat we nou alles weten. Nee, het is een heleboel dingen niet geopenbaard. We weten de tijdstippen niet. waarop dingen gebeuren. We weten niet precies hoe het in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal zijn. We weten het niet. Het is niet geopenbaard. Het is niet relevant. Want ons doel is dat wij de eeuwige zullen dienen. En dan het vijfde bullet: God is stapelgek op je hart. Hij bewondert het. God is altijd vriendelijk. Hij kan niet anders wat moet je hiermee, in de prullenbak, en uh, dit kan niet, God is een rechter, en als je uh, je kan de halve Bijbel weggooien, nou, uh, ik overdrijf, drie kwaad, sorry, ja, dit, dit kan niet waar wezen, je leven aan God geven is een verschrikkelijke gedachte, het is juist andersom, God wil ons leven niet, want hij is niet te loers, hij wil dat jij ervan geniet, van de twaalf apostelen zijn er zeker elf omgekomen. door vervolging. En de enige die waarschijnlijk niet is omgekomen door vervolging. is Johannes. Maar die was wel opgesloten op Patmos. Dan nou begrijp ik wel dat je dat van je kinderen niet wil. Maar aan God. die is niet alleen goed. Hij is, het is veel breder. Het is veel veelzijdiger. Wij hebben een vader-kindrelatie met God. En de vader die, die heeft zijn kinderen verwekt. Wij zijn tot leven gekomen door de vader. En wij wonen in zijn huis. De kinderen wonen bij het huis van de vader. De vader voedt ze op. Hij onderwijst ze. Hij onderwijst ons. Hij voedt ons. Geeft ons opdrachten. Hij vermaandt ons. Soms met de opgevingen. En hij bestraft ons. Het is niet anders. Dat hier heel veel liefde aan zit. Ja, dat is waar. Maar... Als ik Yeshua lees, dan staat er, we we ook een heer-knecht-relatie. En dan staat dat er de knecht, die wordt beloond voor het werk dat hij doet. Er staat beloning centraal. En of je nou veel of weinig, lang of, maakt niet uit. De vader bepaalt wat we, wat we, hoe we de beloning in elkaar zit. En dan staat er, we hebben ook een heer-slaaf-relatie. En dat betekent, de slaaf, die weet niet wat zijn heer doet... De heer in het levensonderhoud van de slaaf. En het hele leven van die slaaf is er gericht om de heer te dienen. Punt. En of hij er zal beter of slechter voor wordt, dat doet er niet toe. Hij moet zijn heer dienen. En het, het is allemaal waar. Het is allemaal waar. Maar de ene keer dan ben ik de knecht, dat hoop ik. Soms ben ik een kind. En ja, soms moet ik gewoon doen wat mij opgedragen is. En of daar een beloning aan vast zit, dat gaat er helemaal niet om. Ik moet het gewoon doen. Punt. Klaar. En dan heb je ook nog een bijzondere relatie, de relatie van vriend tot vriend. Abraham was een vriend van God. David was een vriend van God. Daniel, van Daniel staat dat God van hem hield. Dat zijn, de vrienden van God zijn zijn vertrouwelingen. Die gaan in, in, in discussie met God. Die pleiten voor een ander. Die, die hebben niet een, een gemiddelde relatie zoals een ander met God. heeft. Die hebben een, een diepere relatie. Ja, en deze is natuurlijk verder uit te breiden. God is ook rechter. Hij is ons rechter. Hij beoordeelt ons. Dus die aspecten zijn zo veelzijdig. En dat ene aspect wat Darin Huffet dan naar voren brengt... Ach mensen, vergeet het. Kijk, lees toch de Bijbel. Lees toch de Bijbel. Dan gaan we even de principes. Hoe moet je de Bijbel uitleggen? En wat ik graag met deze principes doe is... Deze principes, die vind ik, daar moet ik als ik de Bijbel uitleg aan gehoorzamen. Ik kan niet buiten die principes om. Maar, en als ik een theologie beoordeel of als ik een uitspraak van iemand beoordeel... dan kan ik ook niet buiten die principes om. Het eerste principe, die hebben de, de eerste twee principes hebben we vorige keer gehad. De eeuwige Yahweh kan alleen door openbaring gekend worden. Je kunt er, je kunt er met redeneren niet naartoe redeneren, dat gaat niet... Hij heeft zich geopenbaard via Mozes, via de profeten en vooral via Yeshua. Zo kennen wij de vader. Het tweede is, heel de Bijbel is onderworpen aan de Torah. En dan zegt Yeshua, er zal geen titel of jota niet, het kleinste dingetje zal aan veranderen. Het kan niet. En dan zegt Paulus, ik heb nooit iets geleerd wat tegen de Torah ingaat. Nou, als dat waar is, hoe kunnen we dan al die teksten van Paulus... die, die Hoe kan dat? Dat kan je ook niet. Hij nee, zegt dat het zo niet bedoeld is. Dus hoe het dan wel bedoeld is, daar kunnen we over nadenken. Maar het is nooit tegen de Torah in. Hij heeft nooit gezegd dat we varkensvlees volop moeten geneten. En dat carbonade zo gezond is. Dat heeft hij nooit gezegd. Tot het einde van de tijd zal het gelden. Het is interessant wat uh, iemand als Klaas Govertz daarover heeft gezegd. Ken je Klaas Govertz? Ja. Klaas Govertz, die kunt hem op het internet vinden, en die heeft heel Romeinen. En die denkt heel erg vanuit het Hebreeuwse achtergrond. Dat is heel interessant. En dan gaan we met principe 3. Dit is een, een moeilijk principe. Dit is eigenlijk het moeilijkste. Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. Maar de meeste apostelen kennen net zo goed Grieks als ik Engels ken. Ik ben niet zo goed in Engels. Ik ben dan ik heb een woordenboek nodig... en dan worstel ik met de vertaling... en dan kijken mijn dochters of mijn zonen ernaar en zeggen, wat heb je nou toch opgeschreven? Dat, het is houtje, touwtje Grieks... wat de apostelen hebben gefabriceerd. Het is echt zo. Ik kan er niks aan doen. Het is zo. Behalve Hebreeën. Dat is zo goed Grieks... dat kan je ook weer niet moeilijk in het Hebreeuw zetten. Dus, nou. Als er nou een woord gebruikt wordt... het woord ziel... in het Nieuwe Testament... Denken we dan aan de Griekse ziel of aan de Hebreeuwse ziel? Dat is heel makkelijk, want dan zie je dat er soms geciteerd is uit het Eerste Testament. En dan zien we, oh, hij gebruikt het woord ziel daar op de Hebreeuwse manier. Dus dat is heel makkelijk. Heel veel termen uit het Tweede Testament gebruiken de woorden uit het Eerste Testament. Als er geen staat, dan wordt daar meestal roach bedoeld. Het is heel makkelijk. Maar enkel omdat wij zo niet lezen, is het ontzettend moeilijk om dat steeds in je hoofd te hebben. Vaak is het ook niet goed vertaald. De Bijbel is geschreven door Hebreeuwse mannen, heb ik net gezegd. De Griekse woorden voor God, mens, bekering, vergeving, verzoening, geest, ziel, dood. Een gezondene, de schaliach. Die hebben niet een Griekse, maar een Hebreeuwse betekenis. Ik ga het ook een keer over Jezus de gezondene hebben. Dat wil ik heel graag. Want ik kreeg van mijn dochter een verhaaltje uit de Talmud En daar hebben de op opgeschreven. Wat precies een gezondene is. Prachtig. Jezus is de gezondene. Ja. Ja. Een, een, dat is een tipje van de sluier. Volgens de Talmud mag een gezondene de titels van zijn zender gebruiken. Dus als God zegt dat hij redder is, dan is Yeshua ook redder. Als hij zegt dat hij, dan is Yeshua het ook. Ja, dat is het al moet. En zo dachten zij. Dus daarom zegt Yeshua heel vrijmoedig dat hij de redder is. En, en dat hij de goede herder is. Maar ja, we weten ook dat de almachtig de goede herder is. Nou, zo zit dat zo prachtig in elkaar. En dan wordt het allemaal heel begrijpelijk. Nou, ik ga even de Septuaginta, die moeten we erbij hebben. De Septuaginta, dat is het eerste testament, de Tenag in het Grieks. Die is geschreven door Joodse mensen die al heel erg vergrieksd waren. En die kwamen voor de puzzel dat ze voor allerlei hele specifieke Hebreeuwse woorden moesten zij een Grieks woord, een Grieks woord bedenken. Nou, toen hebben ze voor Torah werd bedacht. Dat is eigenlijk, dat is het niet. En dan hebben ze voor Yahweh, hebben ze Curios bedacht. Ach, Yahweh, dat is de naam. En Curios, dat betekent zoiets als de allerbelangrijkste meneer. Dus ja, hij is, hij is, hij is wel de, de allerbelangrijkste, de hoogste. Maar er staat er, staat er niet, er staat gewoon naam. En ik vind dat heel vervelend als ze zeggen, ja, we hebben... Dan zeggen dan vertalers. We hebben vertaald uit de grondtekst. Wel, nee, is het niet waar. Ze hebben naar de Septuaginta gekeken. En daar staat Heer. Dus wij zeggen ook overal Heer als ja jawel staat. Ze maken vijf, zesduizend keer die fout. Ik vind dat een beetje vervelend. Ik zeg ja. Het is jammer. Ook de volgorde van de Bijbelboeken. Die is in de Septuaginta heel anders dan in de Tenach. Onze bijbelvolgorde stemt niet overeen met de tenag, maar met de septuaginta. Dus ook daarin zie je gewoon allerlei Griekse invloeden. En dan zie je ook allerlei bijbelboeken. Bijvoorbeeld Jozua is een profetisch boek. En dat is geen historisch boek. Bij ons in de bijbel, gewoon deze bijbel, dat is een historisch boek geworden. Ja, en dat is hij niet. Dat is, dat is gewoon niet zo. Dus ja, je wordt een beetje voor de gek gehouden. Ik ga eventjes wat verder. God. Daar hebben we in het Grieks één woord voor. Theos. En uh, daar wordt ook altijd gewoon God mee bedoeld. In het Hebreeuws hebben we daar het woord Elohim voor. En wie bedoelen we dan? Yahweh. Maar we bedoelen er ook mee. Alle die namens Yahweh ja, optreden. Engelen, zonen gods. Mozes wordt ook een Elohim genoemd. En ook de afgoden. Dus het woord Elohim. Dat is veel breder als enkel God. Dus als Thomas zegt. Uh, mijn Heer en mijn God. Dan zegt hij. Zoiets van de Heer. Dat is de dus Adonie heeft hij gezegd. Hij heeft nooit Adonai gezegd. Dat hij niet gezegd. Dat is de Heer. Dat is, Heer, hè, dat is gewoon, gewoon meneer. Hij spreekt hem aan. Hij is heel onder de indruk. En dan weet hij. Dat in het. Eerste Testament, openbare engelen zich en die worden ook Elohim genoemd. En dan ziet je een bovennatuurlijk verschijnsel, staat er Jezus in. In heerlijkheid staat er ineens en dan zegt hij: een Elohim, mijn Heer, mijn Elohim. Hoe logisch is dat? Maar dat betekent niet dat hij dan Jawe heeft gezegd. Nee, dat heeft hij niet gezegd. Dus ja, hier zie je het rijke van het Hebreeuwse en het armelijke van het Grieks: de ziel. Of dat is in het Grieks psyche, En dat betekent het innerlijk. En dan als je vraagt aan een gemiddelde belezen christen die zegt gevoel, wil en verstand. Dat is de ziel. Nou dat is echt Grieks. In het Hebreeuws is het nefesh. En wat betekent nefesh? Levende ziel. Levend wezen. Levend wezen betekent het. Ik, als je het wilt benadrukken. Ja, loof de Heer in mijn ziel, dat staat daar. Dat betekent met heel mijn wezen, ik, met mijn armen, met mijn benen, ik ga, ik ga de Heer loven. Dat is niet enkel een plekje in mijn hart van ik ben geestelijk heel blij, weet je dat wel. Heel... Dan zei je dat tegen een oudste in de gemeente een keer, van Rob heette die, Rob jij bent niet blij meer. En hij, ja ik ben geestelijk heel blij. Dat kan niet, dat kan niet, dat bestaat niet. <laughs> dat, dat kan niet. <laughs> je bent blij, wie bent niet maar als je geestelijk heel blij bent en je hebt een droef gezicht, dan is er echt wat fout. Levend wezen, ik. Leven of levensadem. Dus de ziel zit in het bloed. En het leven zit in het bloed. De adem zit in het bloed, levensadem. Nou, en wij weten dat dat wetenschappelijk verantwoord is als je dat zegt. Dat is niet vreemd. Hades. Daar hebben we een moeilijkheid... ...dan betekent dat graf en hel. Dus de vertalers, die gokken dan... ...als het een negatieve context is... ...dan vertalen ze hel... ...en is het een positieve context, dan is het graf. Dus dan is het de interpretatie van de vertaler... ...of het hel of het graf is. Nou, je wordt op op verkeerde been gezet... ...dus er staat heel vaak, wordt er vertaald met hel. Jummig in hel. In het uh, Grieks kennen ze het woord hel ook helemaal niet. Dat betekent iets heel anders... In het uh, uh, graf is in het uh, hebben verschillende woorden voor Grieks, maar een van de meest voorkomende, Dat is Jehoe. en dat betekent graf. Het betekent ook dodenrijk. Maar dat betekent niet uh, in, uh, de hel waar de schimmen uh, aanwezig zijn. Het is gewoon een holte onder de grond en in een instant spelonk. Er werden al die dode mensen neergelegd en dat was het dodenrijk. Dat is wat je bij de nieuwe kerk in Delft hebt. Daar worden de als een, uh, een van de koninklijke familie overleden is, wordt hij daarbij gezet. Dat is uh, het dodenrijk. Geest. Dat betekent in het Grieks iets heel anders. Dat betekent in het Grieks. Pluimen is het in het Grieks, maar dat betekent zoiets als levensadem. en vooral vitale energie. Vitale energie. En het is natuurlijk ook een onzichtbaar wezen. En dan heb je in het Hebreeuws heb je weer twee, twee woorden voor, voor geest: de shama. En dat betekent zoiets als adem, uh, leven, geest. Dat wordt een 15, 16 keer maar gebruikt. Dan heeft dat heeft een hele specifieke betekenis. Het wordt maar een paar keer als geest vertaald. Ruach, dat is een veel gebruikelijker, veel bekend woord. En dat is het wezen van de mens, Roeach. Zijn actieve geest, zijn initiatief, zijn denken, zijn aard, zijn mentale gesteldheid. Zijn motivatie, iemands karakter. Waar zit die roeag, volgens de Bijbel? Als je, dan moet je maar eens naar het hart kijken. En dan heeft hart precies dezelfde kenmerken als de ruach En dan zegt Peter Sterf, dat vind ik altijd wel grappig. En men denkt niet met zijn hoofd in het Hebreeuws die denkt met zijn dus hart. En het denken en het voelen. en, en je motivatie, dat is één geheel: ruach maar ja, een Griek die haalt het uit elkaar. En die zegt, ja, het moet van je hoofd naar je hart dalen. Heeft hij zoiets? dat Ik kan daar nooit mee over weg. Want mijn roebak zit al in mijn hart. Dus, en daar denk je mee. En mijn denken wordt gevoed door wat ik voel en ervaar en zie. En, en, en, en mijn motivatie en mijn mentale... Ja, dat is een eenheid. Nou zie je dat als het woord benuimen er staat in het Grieks... dan bedoelen wij roebak. Meestal niet een shamaa. Meestal bedoelen we ruwag. Dus er is een heel klip en klaar onderscheid tussen ziel en geest. Het woord voor God is zo scherp dat het scheiding maakt tussen bot en merg. Ziel en geest. Ziel, de buitenkant, het geheel. En de binnenin, daar zit die motivatie, het denken, het actieve. Dat is een aard. En dan kan je de buitenkant wel heel aardig en vroom doen... Het woord van God die snijdt er dwars doorheen en die ziet precies wat je motivaties zijn. Je kunt God niet bedriegen. Je kunt God niet bedriegen. Het woord van God gaat er dwars doorheen. Hij maakt de onderscheid tussen de buitenkant en de binnenkant. Nou, als je de tekst uitlegt, hierover leest. Nou, dit is zo krom, zo scheef, zo niet begrijpen wat de Hebreeuwse basis is van het uh, Tweede Testament. Het Eerste Testament... Het principe is. De juiste Bijbeluitleg. moet gebaseerd zijn op de oorspronkelijke grondtekst. Dan is dat bij het Eerste Testament niet zo moeilijk. Want de schriftgeleerden, de Fariseeën, ze zijn buitengewoon nauwkeurig. Ze hebben daar. als ze een kleine verschrijving. bladzijde over. helemaal opnieuw beginnen. Dat was heilig, was de tekst van God dus, dus dat, dat, dat is zo ontzettend mooi bewaard gebleven, daar is zo weinig fout in maar ja, ik, ik ga even de verschil tussen de consonantentekst en mazoretische tekst sla ik even over dus wij kunnen hier rustig op vertrouwen, dat is niet zo moeilijk wat veel moeilijker is, dat is het tweede testament, want dat zijn de brieven van Paulus bijvoorbeeld, of, of van Petrus. maar ja, die kerkvaders, die hadden daar niet zo uh, die gingen daar in de regels wat bijschrijven, die uh, Schreef hij, hij zou wel dit bedoelen, in de, tussen de teksten in de kantlijn. Uh, het werd overgeschreven, hebben ze dat goed gedaan. Ze waren uh, niet zo nauwkeurig. Dus er zijn een heleboel teksten in het Tweede Testament waarvan je je moet afvragen, heeft dat er gestaan? Van sommigen weten wij, de wetenschap is behoorlijk ver hierin gevorderd en we weten dat bepaalde dingen nooit gestaan kunnen hebben. Maar dat gaat dan zo tegen de theologie in. Een vertaler durft dat die consequenties niet aan. In Matthäus wordt de term doopt in, in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. Dat staat er één keer. Maar we weten ook dat er een aanhaling is van een brief van een van de eerste kerkvaders. En dan haalt hij die tekst aan, maar dan staat dat, dat dopen er niet in hoor. Dus dat is, en dan zeg je, ja dit is in 325 ertussen geschreven en zo zijn er iedere keer weer dingen die er tussen geschreven zijn dus met, het is heel erg om te zeggen maar je moet met een nodige voorzichtigheid met het tweede testament omgaan en het moet altijd voldoen aan de Torah het mag er niet tegen ingaan je moet echt heel diep in dat Griek zitten om te begrijpen waar gekloeid is ik zit niet voldoende diep daarin om dat te kunnen, zelf te kunnen te grond, dus ik ben afhankelijk van ja, wat andere taalgeleerden erover zeggen een bijbeltekst is alleen waar als je door andere bijbelteksten wordt bevestigd. En dat is uit de rechtspraak. Ja. Um, iemand is schuldig of onschuldig op het getuigenis van twee of drie getuigen. En de bijbel houdt zich daar ook aan. Je kunt niet een theologie baseren op één tekst. Of je hebt een verkeerde interpretatie. Of er is met de grondtekst geknoeid. Of... Noem maar op. Er kunnen heel heleboel dingen aan de hand zijn. Dus vandaar dat je altijd moet kijken: waar staat het? Staat het ook elders in de Bijbel? Als het gaat over de Vader, Zoon, de Heilige Geest, ik denk dat het in veel kerken de meest gebruikte formule is. Nee, daar is maar één tekst. En we weten, de oorsprong van die tekst klopt niet. Dat is het Concilie van Nicea geweest. En niet de Apostelen. Dus dat is er maar eentje. En dan zeggen we: laten we die gewoon aan de kant leggen tot we weten hoe we ermee om moeten gaan. Nou, hier weten we dat. Maar er zijn ook teksten waar je het niet zo goed weet. Ik ga een paar voorbeelden geven. Matthäus, die heb ik gehad. Ga dan heen, onderwijst alle volkeren... hen doopend in de naam van de Vader en de Zoon... en van de Heilige Geest... hun leren alles wat u geboden hebt. Dat is het doopformulier, hè? de doopformule. Maar de apostelen, die doopten... Op of in de naam van Jezus. Je werd ondergedompeld in de Messias. Je werd één met zijn lijden en met zijn karakter, met zijn opstanding. Met, met, zijn, met zijn wezen, daar werd je in ondergedompeld. Dus, en nu hebben ze er een of andere, ja ook een van gemaakt. Sorry voor het woord, maar dat is ontzettend jammer. Want daarvoor begrijp je niet wat de doop inhoudt. En wat je, wat je, wanneer je gedoopt kan worden, dan moet je daar volledig achter staan. Je moet volledig je ide kunnen willen identificeren met Jeshua. Je moet hem in alle dingen volgen. Nou, we hebben er een, een, een lachertje van gemaakt. Een lachertje. Een, do een dooie formule is er van gemaakt. Psalm 51 vers 7. David heeft een Batsjeba gezondigd. Hij heeft zwaar overspel gepleegd. Hij heeft uh, de man van Batsjeba later vermoorden. En dan komt de profeet bij hem. En, en dan uh, wordt hij geconfronteerd met zijn zonde. En dan komt hij tot uh, die berauw. <coughs> En uh, dan gaat hij Psalm 51 opschrijven en dan zegt hij in dat verband, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Dat is de enige zin die, erover, uh, die daar zo staat in de Bijbel. Daarop is dit een van de belangrijkste teksten voor de erfzonders, maar één tekst. En als je nou verder kijkt, dan komt Samuel, die komt, dat is in met Samuel, het boek Samuel, Samuel, die komt bij zijn vader Isaïe en er moet een nieuwe koning komen, en er moet een koning gezalfd worden. Isaïe had zijn zonen, en nou, dan komen er een stuk of wat, en die zijn niet geschikt. En dan zegt Samuel, Samuel die moest het doen, dus die had van de een opdracht gekregen om te zalven. En dan krijg je een hele vreemde discussie, zijn dit nou al die zonen? Nee, hij had er één achtergehouden. Ja, daar staat een smetje op, zou ik maar zeggen. Ja, en hier staat het letterlijk. We komen de volgende keer, ga ik de principes uitleggen hoe je de Bijbel moet uitleggen. De, de Hebreeuwse principes. En een van die principes is, de letterlijke tekst geldt altijd. Tenzij. Maar dat tenzij is enkel maar als het, bijvoorbeeld de, de, de, de bomen, die klap in de handen. Nou, dat kan niet, want bomen hebben geen handen. Maar als het enigszins kan, en het is taalkundig logisch... Dan geldt het gewoon. Punt. In zonde heeft mijn moeder bij ontvangen, moeten we dus letterlijk nemen. Dus vader Izzi heeft een scheef gereden. Jammer. Niks erfzonde. zonde. Openbaring 3 vers 10. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking. Dit is een van de kenteksten van de leer van de opname van de gemeente voor de grote verdrukking. En dit is ook de enige tekst waar staat dat een christen niet door verdrukking gaat. In de wereld word je verdrukt, staat er. Nou, zie je niet hoor, bij de grote verdrukking. Dan word je er weggehaald, vlak voordat het gaat gebeuren. Dit is één tekst, één bepaalde uitleg. Het is ook nog, nog eigenlijk een beetje krom vertaald. Dus ja, gooi dit nou aan de kant. Bouw er toch geen theorie op. Stop ermee. mee.